In Turkije is Venerbatje landskampioen geworden. De voetbalclub uit het Aziatische deel van Istanbul... eindigde met evenveel punten als trapsonspoor... waardoor het onderlinge resultaat doorslaggevend was. Venerbatje is nu 18 keer landskampioen geworden. één keer meer dan stadsgenoot Galatasaray uit het Europese deel van Istanbul. Oud-wereldkampioen baanwielrennen Jan Derksen is overleden. Halverwege de vorige eeuw hoorde hij jarenlang bij de beste sprinters van de wereld... In 1946 en 1957 werd hij wereldkampioen op de sprint. Derksen was specialist in de Surplace, waarbij renners bij wijze van tactisch steekspel stil blijven staan op de fiets. In 1955 hielden hij en een Italiaan het in Milaan ruim een half uur vol... totdat de jury er een einde aan maakte. Na zijn carrière was Derksen actief als baancoach. Jan Derksen is 92 jaar geworden.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 Dit is met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten van Radio en TV. De krant van morgen, Den Haag vandaag en de ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 13 graden. Binnen zit John Jansen van Galen. Tja, maar wat is nieuws? Vanmorgen vroeg, het regende, jammer voor het hardlopen, goed voor de tuin, ik zet de radio aan. 8 uur, Freddy van Tijn met het NOS Journaal. En met het volgende nieuwsbericht. Het einde der tijden, zoals groepen christenen gisteren hadden verwacht... is niet gekomen. Nog één keer. Het einde der tijden, zoals groepen christenen gisteren hadden verwacht... is niet gekomen. Heart's gone astray, deep in her, when they go. I went away.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 What's gonna stray deep in her when we go? I went away just when you needed me so. You won't break I'll come back begging you. Won't you forget, welcome love. Jamie Cullum, Everlasting Love. Vanochtend, na dat hardlopen dus, stond ik in een galerietje in Amsterdam... en zag daar beeldende kunst uit het Midden-Oosten. Nou ben ik geen leek. Nou ben ik een leek. Maar het leek mij behoorlijk avant-garde en vrijgevochten... wat daar allemaal aan de wand hing. Hadden wij de Arabische lente aan kunnen zien komen... als we beter op de beeldende kunst uit die landen hadden gelet? Dat vraag ik aan conservator Robert Kluiver. En morgen hebben we een nieuwe Senaat, zoveel staat vast... maar vraag niet hoe, of vraag het wel, nog één keer dan... hoe zullen de luimen en loyaliteiten lopen bij het landjepik om de restzetels? Daarover Ron Hillebrand, PvdA-fractievoorzitter in Zuid-Holland... Annemarie Pannenkoek, VVD-fractievoorzitter in Drenthe... en onze politiek redacteur Hans Andringa. En Twintig jaar onafhankelijkheid in Georgië. Het feestgedruis wordt gemengd met protestgejoel. Sandra Roeloffs, de Nederlandse first lady van Georgië, over het feest. En Caucasus kennen Françoise Campagne over het protest. Ten slotte Obama in Monigol. Huh? Monegal. Nu eerst de kranten en het nieuws. Zondag 22 mei. Veel gevallen van baarmoederhalskanker kunnen worden voorkomen. Daarvoor hoeft alleen maar de testmethode te worden aangepast. Niet meer testen op kanker, maar op het virus, HPV... dat de gevoeligheid voor kanker aantoont. Bij die test is er ook minder kans op fouten. Als we weten dat er HPV aanwezig is, dan kunnen we naar een uitstrekje kijken... en dan kun je ook wat nauwkeuriger kijken... omdat je in een risicogroep zit te kijken. Waardoor we minder zullen missen en op die manier zullen we er waarschijnlijk meer baarmoederhalskankers worden voorkomen. Vrouwen die het virus niet hebben hoeven minder vaak naar de dokter voor een uitstrijkje. En vrouwen die het wel hebben worden juist vaker gecontroleerd. Hoe eerder dat aangetoond kan worden dat je HP gevoelig bent, of hoe ze dat ook mogen noemen, euh, dan weet je tenminste waar je rekening mee moet houden. En zo kan ook het aantal sterfgevallen worden teruggedrongen. De Europese Unie heeft een kantoor geopend bij de libische rebellen in Benghazi. Buitenlandcoördinator Ashton laat er geen misverstand over bestaan dat Gaddafi weg moet en dat de toekomst van Libië in de handen van het volk ligt. Gaddafi must leave, and we must have a future for Libya that belongs to the people of Libya and moves forward as they would wish. Europa wil Libië helpen bij de wederopbouw van het land, economisch en politiek. As you build... Het land van de toekomst, je institutions, je economie, je politieke leven. We zijn hier om je support you every step of that te Er bestaan nog steeds veel misverstanden over HIV en AIDS. De helft van de bedrijven geeft mensen met HIV minder snel een vast contract... en 80% van de leidinggevenden vindt dat een sollicitant moet vertellen dat hij HIV heeft. Het AIDSfonds vindt dit schokkend. Vindt het schokkend dat werkgevers denken dat mensen met HIV een risico vormen. Als je gewoon kijkt naar de feiten, dan is het helemaal niet aan de orde. Mensen met HIV-schone chronische ziekte zijn niet vaker ziek dan anderen. En de kans op besmetting van het HIV-virus in een werksituatie is gewoon nul. De leidinggevende van bejaarde verzorger Roy dacht daar duidelijk anders over. Volgens haar was ik dus wel een, een, een risico en was mijn HIV dus wel besmettelijk... Werkgevers zijn bang dat ander personeel ook besmet raakt. Dat slaat eigenlijk echt helemaal nergens op. Want ik zou niet weten hoe dat zou moeten gebeuren. Bovendien is er een wettelijke bescherming. Je hoeft een chronische ziekte niet te melden bij je werkgever. Ze We gaan ook, ook niet vragen aan iemand of iemand diabetes heeft. Toch? Opnieuw is een vulkaan uitgebarsten in IJsland. Dat brengt de beelden van vorig jaar terug op het netvlies. Dikke aswolken en een grijs landschap. En luchthavens vol gestrande toeristen. Maar dat was dan ook een ongebruikelijke vulkaan met een ongebruikelijke hoeveelheid as onder ongebruikelijke weersomstandigheden, zegt de vulkaandeskundige. Dat was een ongebruikelijke vulkaan, een ongebruikelijke as, size distribution en een ongebruikelijk weather pattern. Hij verwacht dat het deze keer zo'n vaart niet zal lopen. Nog voordat de eerste radio-uitzending vanuit Hilversum de lucht inging... was er een Haagse pionier. We hebben het over het jaar 1919... Deze VPRO-presentator spreekt met het grootste respect over hem. De door ons alle aanbede grondlegger van Den Omroep in Nederland... ingenieur Hanso Schotanus Asteringa Itzerda. Hij was de eerste radiomaker van Europa en misschien wel van de hele wereld. Itzerda bracht zijn uitzendingen vanuit een Haagse huiskamer... en gebruikte daarvoor een heuse herkenningstune. Het speeldoosje met deze melodie is onlangs teruggevonden door zijn kleinzoon. Luistert u mee... En dat was nieuws vandaag via de radio en de televisie. Ja, prachtig. En nu begint Martijn Nijhuis met de voorlezing van het door hem samengestelde overzicht van de ochtendbladen van morgen vroeg. Zo heeft Spits het over kinderen die illegaal in Nederland zijn. Die moeten stage kunnen lopen, zodat ze een opleiding af kunnen maken. Dat stellen werkgevers en werknemers in een brief aan het kabinet en de Tweede Kamer. Nu moeten illegale jongeren onder de 18 jaar wel onderwijs volgen... maar ze mogen niet op stage, want ze mogen niet werken. Werkgevers die zo'n jongeren toch laten meedraaien, lopen kans op een boete. Dat is een ongewenste situatie. Die zorgt voor een tweedeling in het onderwijs, staat in de brief. En bovendien krijgen jongeren zonder stage nooit een diploma. En juist voor illegalen is het halen van een diploma heel belangrijk. Zowel in Nederland als in het land van herkomst... vindt iemand immers dan makkelijker een baan. In Spits gaat het over de G8, afkorting voor ganzen 8. Morgen wordt er weer overlegd over hoeveel ganzen moeten worden afgemaakt. En op welke manier. Want boeren hebben veel last van de vogels. In de ogen van boeren zijn ganzen hetzelfde als ratten, stelt Spits. Ze veroorzaken veel overlast, zoals kaalgevreten polders... en het worden er steeds meer. Aan de G8 doen boeren mee, maar ook beheerders van landelijke gebieden... en organisaties als de Vogelbescherming. Het is nog maar de vraag of ze eruit komen. De boeren willen zo snel mogelijk beginnen met het afschieten van ganzen. Maar natuurorganisaties zeggen dat het helemaal niet bewezen is... dat die vogels de schuldigen zijn. De kale weilanden zouden ook kunnen worden veroorzaakt door overbemesting. De Immigratie- en Naturalisatiedienst komt met ingrijpende maatregelen... tegen de uitbijting van buitenlandse au pairs. Die mogen eigenlijk alleen licht huishoudelijk werk doen... Maar in Nederlandse gezinnen worden ze soms behandeld als huisslaafje, schrijft het AD. De IND werkt samen met zo'n twintig bemiddelingsbureaus. Zeven daarvan zijn al onder verscherpt toezicht gesteld. Die namen te weinig maatregelen om te voorkomen... dat jonge kwetsbare meisjes in verkeerde handen terechtkomen. Van bijvoorbeeld mensenhandelaars of pooiers. Dagblad De Pers trekt vanaf morgen een week lang door Polen. Om antwoord te krijgen op de vraag, doen die Polen thuis ook zo? Veel Nederlanders vinden het dronken profiteur, stelt de krant. Een van de conclusies van de verslaggeefster... Poolse mannen zijn in elk geval niet subtiel. Al bij binnenkomst lieten allerlei mannen secondenlang hun ogen op haar rusten. Polen zijn ook bijna allemaal een ramp op de weg. Oversteken buiten het zebrapad doe je in Polen alleen met gevaar voor eigen leven. De verslaggeefster zag allerlei bijna ongelukken. Een snelheidsboete is trouwens geen probleem. Politieagenten zijn makkelijk om te kopen. Maar met te veel drank oprijden wordt wel zwaar bestraft. De regels zijn zeer streng. Al bij een halve liter bier zit je over de limiet... en mag je ontnuchteren achter tralies. Dus, zegt de krant, als u volgend jaar met eigen vervoer naar het EK gaat... dan bent u gewaarschuwd. Niet achteraf klagen. De Volkskrant heeft gepraat met iemand uit New York... die ervan uitging dat de wereld zou vergaan. Hij geloofde heilig in de Amerikaanse onheilsprediker Camping. Maar het is nu zondag en we leven nog. Ik ben geschokt, zegt de man uit New York. Ik dacht werkelijk dat het zou gebeuren. Hij is aan de ene kant wel blij dat het leven verder gaat. Ik zag er niet naar uit dat mijn vrouwen en zonen zouden sterven... als reddeloze ongelovigen, zegt de man. In die zin ben ik opgelucht. Tegelijk is het volgens hem zoals in de Bijbel staat. In de wereld zijn betekent leven zonder Christus. De verslaggever van de Volkskrant kan het niet nalaten om te zeggen... wel goed dat u geen ontslag had genomen achteraf gezien... De reactie van de man, ik verdien uw hoon. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de Ochtendbladen si devant ma porte prétendant et jeunes premiers promets de diamants, pot sur mon chevet, Comme en des présents chaque jour en de l'amour à toi qui me vois mignonne m'entends du genou fonge Ne prends pas garde à ma mise Et sur leur joue on frange Jadis ici si j'étais reine Et les yeux de ces messieurs Sur mon aimable personne Se perdent et cela t'étonne Aïe aïe de trémieurs et jolis cœurs les soirs de première. Comme si Nuées de diamants poèmes posés sur mon chevet. Si des soupirants et des atours en décédé si tu savais. Si des présents chaque jour. Comme si de l'amour. lune mignonne tout m'est fait dû par un revers de fortune voilà que j'ai tout perdu de mémoire de mon apôtre qui saurait dire à présent que naguère comme nul autre je fascinai le tout venant aïe aïe a laïa mon et de rigueur intrigues enflammées je suis en devant ma porte prétendants et je ne de soupirants et des atours, a un décédé si tu savais. De présent chaque jour, plus que tu ne sais rien. Comme s'il en pleuvait. Dat is Mayra Andrade, en dat is een mengeling van Kaapverdisch, Braziliaans en Frans. Dat u het maar weet. Morgen kiezen leden van provinciale staten de nieuwe Eerste Kamer. Krijgt het gedoogkabinet kabinet een meerderheid in de Senaat? Dat is de hamvraag. Parlementair verslaggever Hans Andringa, welkom. Goedenavond. VVD-fractievoorzitter in Drenthe, Annemarie Pannenkoek aan de telefoon. En ook hier Partij van Arbeid, fractievoorzitter in Zuid-Holland, eh, Ron Hillebrand, Ook welkom. Goedenavond. Overzien met elkaar het slagveld, Hans, we hebben het allemaal nu al wel begrepen. Als iedereen op zijn eigen partij stemt morgen, dan haalt Rutte net geen meerderheid. Maar hoe kan hij die toch halen? Het draait, begrijp ik, allemaal om de strijd om de restzetels. Ja, iedere partij die heeft een aantal uh, stemmen nodig om één volle zetel te kunnen hebben. Nou, uh, nooit komt iemand uit op precies het aantal dat je nodig hebt voor uh, de negende of de tiende zetel. Dus je houdt meestal toch wel wat over of je hebt net wat te weinig voor de volgende. Dat is logisch. Dus met die reststemmen kan je nog iets doen. En uh, nou, als de rekenmodellen allemaal kloppen, dan zit er dus geen mogelijkheid in voor de regeringspartijen en de PVV om elkaar aan een extra zetel en ja. zo die meerderheid te halen. Maar? ze kunnen wel een regeringsvriendelijke partij aan een extra zetel helpen. En dat zou dan de SGP zijn. Ja, en dat gebeurt ook? Uh, dat zou kunnen gebeuren als je het risico neemt... om inderdaad uh, een aantal mensen niet op je eigen partij te laten stemmen. En dat heeft wel bepaalde risico's. Want je kan een heleboel berekenen. Maar uh, natuurlijk nooit alles tot drie cijfers achter de komma. Dus er hoeft maar iets fout te gaan. En de marges die zijn uh, smal. Dus wat dat betreft... Uh, ja neem je een risico door niet op je eigen partij te gaan stemmen. Maar ja. dat houdt ook wel in dat je dus uh, de kans groter maakt... dat je niet op een meerderheid of een ruime meerderheid komt... inclusief de SGP. Oké, okay, dus... dan ga ik even naar mevrouw Annemarie Pannenkoek, VVD Drenthe. Goedenavond. Goedenavond. Toen we u belden vanmiddag zei u... daar heb je er weer zo heen. Ja. Ergert u zich aan ons journalisten, langzamerhand? Nou, ik moet u zeggen dat ik wel... Ik ben ontzettend schor, zoals u hoort. Ja, ga u rustig in gang. Uh, dat de media-aandacht mij wel een beetje heeft uh, verrast, moet ik eerlijk zeggen. Verrast? Geërgerd, begreep ik. Nou, inderdaad. Ik, kijk, ik, uh, ik zit hier in Drenthe en ik heb een fractie van negen mensen. En uh, wij gaan morgen stemmen. En uh, dan wacht ik af wat eruit komt. Ja, maar begrijpt u dat er gespeculeerd wordt over mogelijke steun aan de SGP van de kant van de VVD? Nou, ik moet u eerlijk zeggen, ik. Uh, dat zullen de rekenmodellen wel, wel uitwijzen. Maar ik heb dus uh, hier in deze regio, en ook persoonlijk en de mensen die ik spreek heb ik dus geen enkele beweging gezien dat er ook maar iets gedaan wordt... om uh, iemand te bewegen op een ander te stemmen dan zijn eigen partij. Nee, maar aan de andere kant, de VVD zou wel gek zijn... als ze de SGP niet aan een extra zetel hielp als ze daarmee het kabinet overeind kunnen houden. Ja, dat zijn uw woorden, maar de manier waarop dat, dat gebeurt... Inderdaad. Kijk, je weet dus ook niet uh, hoe andere, of, of andere fracties allemaal op hun eigen kandidaat stemmen. Dus nee. die onzekerheid die u net schetste... Die blijft erin. En ik kan u verzekeren dat wij hier in Drenthe heel gewoon met z'n allen nummer 1 van de VVD gaan stemmen. Oké, okay, maar vanavond nog, zei Stef Blok, VVD-fractievoorzitter in de Tweede Kamer, in het journaal. Luistert u even. Het gaat niet om uh, koerhandel. We gaan uh, nogmaals wel om de tafel zitten. om uh, te zorgen dat onze statenleden de goede stem uitbrengen. Maar ik heb op dit moment geen instructie om uh, statenleden op SGP te sluiten. Nee. Begrijpt u geen u eigenlijk... instructie, maar wel zorgen dat u de goede stem uitbrengt. Dat klinkt toch als een poging de stemming te sturen? Nou, dat is ik niet in. Oh. Kijk nogmaals... Maar hoe moet u er dan voor zorgen dat u de goede stem uitbrengt? Door het goede rokje helemaal rood te maken. Want als je het maar half rood maakt, is je stem nog ongeldig ook. En je krijgt geen nieuw stembiljet. Dat okay. heb ik net in de instructies gelezen. U kent geen VVD'ers die eventueel op de SGP zouden overwegen nee. te staan? Nee. Okay. En ook niet of ze benaderd daarvoor zijn. Die ken oh. ik niet. Ron Hillebrand, uh, Partij van de Arbeid, politicoloog ook, heb ik begrepen. Dat klopt, ja. Kenner van het proces. Heeft u steminstructies gekregen van de op. U zit in de Staten van Zuid-Holland. Ik heb wel contact gehad met uh, partijbureau over de procedure. Uh, ook hoe we kunnen voorkomen dat we misschien maar negen... in plaats van tien stemmen uitbrengen als er iemand onverhoopt... Uh, morgen mocht vergeten dat er eerste Kamerverkiezingen zijn. Ja, want dat is ook nog een risico. Hè? Er zijn ja. allerlei menselijke ja. factoren die ja. het proces ja, kunnen Ja, en dan ligt die verantwoordelijkheid die je draagt toch wel zwaar. Want je vertegenwoordigt dan toch heel wat mensen. Maar, maar, maar we hebben geen moeilijk. instructie gekregen. Nee. Uh, die, die waarborg kun je inbouwen door te zorgen dat er uh, volmachten klaar liggen. Oh, dus als er ja. eentje niet opkomt dragen morgen, dan uh, kunnen ja. we toch stemmen. Maar zou u het afkeurenswaardig vinden als de Partij van de Arbeid top zou bedenken... nou ja, als er een paar mensen zo stemmen, dan komt er een oppositiepartij als D66 bijvoorbeeld... krijgt een extra uh, zetel en daarmee zitten we het kabinet uh, dwars. Dat is toch niet afkeurenswaardig, of wel? Nou, het, het ligt er een beetje aan wat de beweging zou zijn... Uh, Laat ik voor mezelf zeggen dat ik uh, van zijn leven nooit uh, op de SGP zou kunnen stemmen. Nee, en ik maar denk misschien wel ik... op de Partij van de Dieren. Ja, of, of de dat SP. zou kunnen. Um, en, en wij zijn als Partij van de Arbeid ook heel uitdrukkelijk die verkiezingen ingegaan. met als leus: hou dit kabinet van een meerderheid uh, in de Eerste Kamer. En de hele ophef is natuurlijk ook voortgekomen... uit het feit dat uh, de gedoogde coalitie geen 50 had... bij de Tweede Kamerverkiezingen, één zeteltje meerderheid. En ze ja. hebben nu 47 bij de Statenverkiezingen... en doen er alles aan om een meerderheid te krijgen. Ja, en als je dan door één of twee uh, stemmen anders uit te brengen... die meerderheid toch uh, kunt voorkomen... Dan ja. vind ik dat je dat moet doen. Maar u hebt het ook allemaal geprobeerd uit te rekenen, heb ik begrepen. Is het, is het uh, aannemelijk dat VVD'ers daarom op de SGP zouden gaan stemmen? Nou, er zitten allerlei onzekere factoren in. Uh, en het komt natuurlijk ook uit. Hè. Je, je mist dan een paar stemmen op de VVD in een provincie... Uh, en een paar extra Het stemmen uit, voor de SGP. Ik kan dus, niet verborgen blijven. Uh, nee, en ik vind dat ook goed. Uh, want ik vind, als je strategisch stemt... dan moet je daar ook verantwoording over afleggen. En of nou veel liberale kiezers dat op prijs zullen stellen... dat kun je je afvragen. Ja. Want het verschil, tussen de VVD, ja. het verschil tussen de VVD en de SGP is ja, politiek inhoudelijk gezien natuurlijk ook nogal groot. Ja. Ik bedoel, als er één niet-liberale partij in Nederland is, dan is het uh, de SGP. En kijk eens naar standpunten over de zondagsrust, uh, uh, vrouwen in de politiek, uh, homoseksualiteit. Ja. Dat die is voor waar, maar op alle hoofdpunten van het regeerakkoord steunt de SGP de huidige coalitie. Ja, tussen. daar zit de verleiding in. Ja. Daar zit de verleiding in onhelle brand. Nou ja, als je het over verleiding hebt. Ik heb zelfs vrouwen en homo's in de PvdA horen uh, zeggen van... misschien moeten we maar op de VVD gaan stemmen. Dan zijn ze in ieder geval niet afhankelijk van de SGP ja. straks in de Eerste Kamer. Nou, ik denk niet dat ze dat zullen doen. Maar het nee. feit dat daarover gesproken wordt... betekent wel dat dat gewoon zwaar ligt. Ja, mevrouw Pannenkoek, wat vindt u inmiddels van deze beschouwingen? Het is toch niet... Ja. Ik zou zeggen, nodig vooral de Partij van de Arbeid Leden uit om op de VVD te stemmen. Dat lijkt mij een een prachtig uitgangspunt. Ja. Dat, maar, en die steminstructies van uh, de, de machtigingen en zo, ik heb ze hier klaar liggen. Dus dat, dat hebben wij natuurlijk ook gekregen: hoe het, hoe het gaat en uh, waar je op moet letten. En dat je er vooral moet zorgen, voor moet zorgen dat iedereen er zit. Dus op dit moment is dat eigenlijk mijn grootste zorg: dat er daar uh, morgenmiddag om drie uur negen VVD'ers zitten. In ja, centen. want ze kunnen te laat komen of niet ja. komen. En maar dan, dan, dan hebt u een ma machtiging al achter de hand. Die heb ik uh, achter de hand, ja. Dus alles is. Uh... Afgeregeld. Zou nou, kijk, wat je kan regelen, dat moet je natuurlijk goed regelen. Want daar is het dus inderdaad te belangrijk voor om dat aan het toeval over te laten. Dus dat hebben we ook gedaan. Ja, Hans-André Wat allerlei uh, verwarrende uh, factoren kunnen nog zijn: de 50-plus-partij van Jan Nagel, de onafhankelijke senaatsfractie. Wat, wat, Denk jij dat die voor invloed zullen hebben? Nou ja, die laatste die kunnen nog wel uh, één of twee zetels uh, uh, krijgen. Uh, de 50-plus partij van Nagel die heeft nu één zetel. En door hun reststemmen slim neer te zetten... zouden ze uh, een samenwerking ja. van kleine regionale partijen... onder de naam de onafhankelijke senaatsfractie... zouden ze die aan de zetel kunnen helpen. Ja. En om het helemaal ingewikkeld te, uh, te maken... hebben die dan afgesproken dat als die OSF een zetel zou krijgen... in de Eerste Kamer, dan gaat de nummer twee van 50PLUS, die gaat die plek innemen. Hallo, luisteraar, bent u daar? Bent u er nog, ja. Dus dan zou NAGEL nagelinkorsorten met twee zetels komen. Kortom, uh, ja, er zijn nog wel een paar onzekere factoren. Dus dat ja, durf jij? Durf jij in enig opzicht aan een voorspelling te wagen hoe het uit zal pakken? Nou, euh, als iedereen gewoon op zijn eigen partij stemt. Ja, dan, dan, euh, nee, we weten we wel. Ja, dan komt dus de SGP hoogstwaarschijnlijk met één zetel op die uh, beruchte WIP-positie te zitten. De SGP aan de macht in Nederland. Ja, Maar dan moet Rutte dus niet alleen luisteren naar de wensen van de PVV, maar ook nog naar uh, de SGP. Nou, die steunen niet alles van het uh, regeringsbeleid. Uh, dus voor zaken als uh, de eurocrisis, buitenlandbeleid, beleid, Europees ja. beleid, buitenlandse militaire missies. Daarvoor moet Rutte dan weer aankopen. Bij, uh, kloppen bij de oppositiepartijen. En je moet je afvragen of Rutte daar gelukkig van wordt. Ja, het wordt zeer gecompliceerd, heren uh, Andringa en Hillebrand en mevrouw Pannenkoek. Dank voor deze voorbeschouwing op de dag van morgen de verkiezing van de Eerste Kamer. But here, minute after minute I'm so Goedenavond, mevrouw Sandra Sakashvili-Roelofs. Goedenavond. Wie hoorden we hier? Dat was Kitty Melua, de van oorsprong Georgische zangeres. Ja, met Crawling Up a Hill. Ja, klopt. Ik wist niet dat zij Georgische was, maar u wist het waarschijnlijk al lang. Ja, ja dat wisten we al lang, maar zij was veel beroemder in het buitenland voordat ze ook in Georgië beroemd werd. Oh. Ja, bij ons had het een beetje later, die, die trends en die mode. Maar u bent, hoewel Nederlandse van afkomst, uh, al trots op Katie Melua. Ja, natuurlijk zijn we trots op haar. Ik bedoel, zij uh, heeft uh, miljoenen platen verkocht. En uh, platina noemen ze dat, geloof ja. ik. En uh, ja, haar trekt nog steeds vol de zalen. Ze uh, denkt nog niet uh, aan, aan het topje van haar room, dus daar zijn we heel trots op, ja. De, de reden dat we u bellen is dat in april 1991 verklaarde Georgië zich onafhankelijk van de Sovjet-Unie. Een maand later vonden de eerste verkiezingen plaats en nu, twintig jaar later, wordt dat gevierd. Ook hier in Nederland, in, in uw aanwezigheid als echtgenote van de president van Georgië. Ja, dat klopt. Even terug in de tijd. U kwam voor het eerst in Georgië, in, in, kort na die onafhankelijkheid, in 1992, als toerist met vakantie. Ja, dat klopt. Ja. Wat voor land trof u toen aan? Uh, was, toen was ik alleen in West-Georgië, in de streek rondom Kutaisi, uh, Imereti. En uh, toen vond ik het heel erg gelijk op, uh, op Frankrijk, wel landschap. En ontzettend gastvrije mensen, dat trok me ontzettend. Uh, ja, toch wel een heel andere cultuur uh, dan, dan Nederland. Ja. En uh, ja, ook armoede en ook uh, onzekerheid. Mm -hmm. Het was een beetje een overgangsjaar, zo tussen nog afhankelijk zijn van de Sovjet-Unie... en al onafhankelijk zijn. Dus heel veel fabrieken werden gesloten... en ja. veel mensen werden werkloos. En dat was eigenlijk het, beetje het begin van de moeilijke jaren negentig voor, ja. uh, voor Georgië. Ja, want een jaar later ontmoeten u uw man. U woont er inmiddels 15 jaar uh, in Georgië. Ja. Het is een beetje moeilijk om het kort samen te vatten... maar wat zijn de belangrijkste veranderingen in het land sindsdien? Uh, de belangrijkste veranderingen... Uh... Ik zou zeggen dat het de eerste jaren... ja, toch wel redelijk optimistisch was allemaal. Zo de eerste jaren dat wij daar woonden. Zo 95, 96, 97. Daarna mm, laaiden de conflicten weer wat op... Uh, rondom de streken Gali en zo. En toen kwam er meer corruptie, meer criminaliteit. Uh, ja, kidnapping en afpersing en van alles en nog wat. En... Uh, ja, Daarna werd het eigenlijk alleen maar slechter. De periode zeg maar, tussen 1998 en 2003, 2004 was het moeilijkste. Ook met diepe energiecrisis. En nadat het land bijna geen land meer heette. Wat je dan een failed state noemt. En uh, toen kwam de Roze Revolutie. Waarin mijn man natuurlijk een belangrijke rol speelde. Ja, 2003. Dat ja. was eind 2003. Hij werd januari 2004 president. En nu is hij aan zijn tweede Amstermijn bezig. Het gaat de goede kant op met Georgië, de jonge democratie. Ja. Uh, en inderdaad, deze week uh, bestaat Georgië, zeg maar, twintig jaar als onafhankelijk land. Hoewel het in de jaren twintig van de vorige eeuw ook een paar jaar als onafhankelijk land heeft ja. bestaan. Ja, de, een, een verkiezingsbelofte van uw echtgenoot was uh, Georgia Without Poverty. Ja. Dat is nog niet helemaal echt gelukt, hè? Ik bedoel, de rijkdom neemt toe, de welvaart, uh, het nationaal inkomen. Noem, de cijfers gaan inderdaad omhoog. Dat gaan we maar het verschil goed. tussen arm en rijk neemt ook toe. Infrastructuur, uh, dat zou ik niet willen zeggen. Ik zou willen zeggen dat de middenklasse groeit. Maar uh, het armoedecijfer dat we hadden toen mijn man aantrad... van ja, ongeveer 50 van de bevolking, dat is nu 22 procent... Ja. Maar die 22 is nog altijd heel zichtbaar. En dat zijn echt moeilijke gevallen van mensen die of geen huis hebben... of geen land hebben, of uh, ja, niet verzekerd zijn en, en problemen hebben... of medische uh, chronische problemen hebben. Ja. En die mensen die zijn erg moeilijk te helpen met gewoon extra uh, ja, bijslag mm -hmm. of, of nee. pensioen. Of zo. Dat, dat blijft heel moeilijk om die mensen aan het werk te krijgen... of om sociale werkers heen nee. te sturen, of om betere gezondheidszorg of een beter sociaal netwerk te creëren... dat blijft heel moeilijk. En daar probeer ik ook via mijn stichting en, en ook via het ministerie van Volksgezondheid... zoveel mogelijk aan te doen. Want dat is wat ik zelf noem de chronische armoede, die 22 procent. Dat is toch één op de vijf Georgiërs, dus dat is toch veel. We begrijpen dat u zo populair bent in Georgië... dat er alom wordt geroepen dat u maar de volgende president moet worden. <laughs> Ik is ben dat wel Georgische, dus het zou kunnen, maar ik heb absoluut geen politieke okay. ambities. Uh, ja, en nu ik is... vind het prima zo waar ik nu ben. Nu en, uh, is het de laatste jaren uh, toch veel. Ik doe het prima, natuurlijk. Ja. zijn er altijd tegenstanders. Dat prima, ook. maar ja, ja dit, dit weekend. Zijn we ja, 10.000 Georgische is de straat opgegaan. Wat zijn ja, volgens u de motieven? Daar kijken we echt niet van op. En Mijn man is ook gewoon. Er is een staatsbezoek naar Hongarije is hij gewoon naartoe gegaan. En uh, ik bedoel, dat is gewoon. Uh, is niks bijzonders. En uh, er zijn wel wat, ja, een paar relletjes uitgebroken. Maar waar is dat niet? In welke hoofdstad gebeurt dat niet? Als er een paar mensen ineens ja. Ja, staats-eigendom gaan kapotmaken... of een politieauto, een ruitje intikken... Ja, dan word je gearresteerd of dan word je even hardhandig aangepakt. Maar de demonstratie gaat gewoon door. Dat was niet okay. om de demonstratie uit elkaar te jagen... en ook absoluut niet uh, om de mensen... Ja, van straat te krijgen zo Iedereen heeft het recht om dat te doen. Alleen zou wij het wel graag willen dat de oppositie, die uh, helaas zwak is... Uh, liever via, de, via het parlement zijn, zeg je, doet. Ja. In plaats van via Ik ga de daar even over doorpraten, een paar relletjes... met Françoise Compagne, Cosa, Caucasus-deskundige... schrijver van het net verschenen boek Exploring the Caucasus... over de overgang van die landen daar naar het kapitalisme. Goedenavond. Goedenavond. Waarom denkt u dat mensen nu uh, zo in grote groepen vragen om het aftreden van Saakashvili? Nou, allereerst uh, wil ik alle Georgiërs ook van harte feliciteren met de ja. twintigjarige onafhankelijkheid van de Sovjet-Unie. En de aanleiding van het boek was ook om terug te blikken na die twintig jaar. Um, en een van de dingen die nu speelt zijn de aanstaande verkiezingen die komen. U heeft misschien wel meegekregen dat um, de presidentiële verkiezingen in januari 2008... Uh, ja, dat was, daar waren wat fouten in de ja. verkiezingsprocedures en zo. Um, eerst was dat iets uh, um, niet helemaal erkend, ook niet door de Europese waarnemers. Maar na een maand of zes is dat ook wel door andere instanties erkend, Dus dat, is, dat doet nog pijn. En wij, uh, de oppositie wil dan, zoals ik het begrijp, graag voorkomen... dat het in de aanstaande uh, verkiezingen dat zulke dingen zich herhalen... en dat, uh, ja, dat, het, dat ze een betere, meer eerlijke kans krijgen. Ja, zo, maar is zo die, begrijp ik de, maar is de de die oppositie sterk en eensgezind genoeg... om een bedreiging te vormen uh, voor Saakashvili? Nou ja, Zoals mevrouw Roelofs net zei, de oppositie blijft uh, nog wel een beetje zwak. Uh, ze komen niet met een heel erg goed alternatief. En dat, merken de, dat merkt de Georgische bevolking ook. De oppositie is bovendien ook nog uh, gespleten. Uh, dus het is tot nu toe niet gelukt om één front te vormen... met een goed alternatief programma. Ja. Nee. Um, maar dat neemt niet weg dat ze uh, aandacht willen vragen voor de aanstaande verkiezingen. En, en, en ik heb begrepen met name op het gebrek, punt van gebrek aan persvrijheid. Dat is een, een punt, toch, van de oppositie? De persvrijheid blijft wel een rol spelen, maar dat is wel een genuanceerd uh, verhaal. Um, want er is ook wel een, een vrije pers. Ook een, en bij pers moeten we denken dan aan televisie. Want daar draait het vooral om. Er wordt vooral televisie gekeken. Televisie is de bron van informatie. Maar, uh, de, zeg maar de vrije televisie is misschien wat minder uh, financieel uh, uitgerust. En ook technisch wat minder goed toegerust. Ja, dus een bereik gaat is, uh... niet veel verder dan Tbilisi... Wat? Uh, heb ik me laten vertellen. En uh, wat daarentegen weer goed is, vind ik... Ik bedoel, het, is, het gaat allemaal met stapjes in die, in die transitieperiode... Uh, is dat er net een wet is aangenomen die het ook mogelijk gaat maken om te kijken wie de financiers zijn. Want dat was toch echt zo. Ja, dat ja. Is, was ja. Niet nou, dat goed is van, duidelijk van belang. Uh, dank Frans Campagne en dank mevrouw Sandra sakashvili wili En nogmaals, Georgië Proficiat met die twintig jaar.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 Alleen Clark met Good Days van het album Colorblind. En Robert uh, Kluiver, welkom. Conservator van een expositie over moderne kunst uit het Midden-Oosten. Ik was daar vanmorgen in een galerie aan de hoogte Kadijk in Amsterdam. En wat mij als bezoeker als eerste trof, uh, is die een vrolijke gele reclame voor Yellow Cow Cheese. Yellow Cow, ja. Yellow Cow Cheese als ideologievrij product. En dan daarnaast het beeld van een pompstation... dat langzamerhand overgaat in een zelfmoordenaar. Zijn dat kenmerkende beelden voor jou van die tentoonstelling? Ja, dat zijn twee uh, iconische beelden wat mij betreft. Uh, beide van de Saudi-kunstenaar Ahmed Matir. Ja. Uh, die ook woont in Saudi-Arabië en daar werkt. En uh, ene, het eerste beeld uh, over Yellow Cow... dat is in feite in bevraging van de rol van de kunstenaar... in zo'n islamitische samenleving zoals Saudi-Arabië. En daar is hij terechtgekomen op... Uh, we hebben een vrij lang proces op dit soort iconisch beeld van een soort kou. Uh, hey, ja. Het ziet eruit als zo'n vashkiri. Uh, hey, la vashkiri, ja, dacht ja, la vashkiri. ik ook gelijk aan. Een lachend koertje, ja. En, dan, en, en het wat... ander beeld, dat is ook heel interessant, want het gaat natuurlijk over uh, Saudi-Arabië als een petroleum uh, hey, als een olie uh, producerend land. Uh, ja, reken maar. Ja, en hoe dat inderdaad ook wel iets kapot maakt in Saudi-Arabië. Ja. Vandaar dat beeld, dat, hey, dat pompstach er langzaam... Ja. En wat mij ook trof was het beeld van die foto van het jochie in Jellaba... met een bal voor een blinde muur. En dan daaronder de foto van diezelfde muur waarop dat jongetje ineens weg is. Ja, dat is uh, van de Irakese kunstenaar Nidim Koufi, die trouwens in Nederland woont. Uh, die is al heel lang in ballingschap. En uh, dit is een foto die hij heeft gevonden in zijn, uh, in zijn huis, die in ruïnes is in uh, Baghdad. Het oh. is een foto van hemzelf, die door zijn vader is genomen. Oh. En aangezien zijn heel land natuurlijk... Uh, ja, verwoest is en, uh, en, en zijn familie ook helemaal uit elkaar gespat is... is dit een soort beeld waar hij, he, hij... hij ziet dat beeld van zichzelf als jongen door zijn vader genomen... en daar heeft hij dan zichzelf uitgehaald. Ja, ja. Dat heet ook absence... Je zou kunnen denken als buitenstaande Arabische kunst... beeldende kunst daar, dat is in de verdrukking, dat is dus underground kunst. Maar er staat bij dat een van de exposerende kunstenaars... onlangs een stuk heeft verkocht voor 850.000 euro. Dat ja. is niet misselijk, dat is nee. dus geen, geen, uh. Uh, geen underground kunst. Wat nee, je... dat is, uh, nee in, in het heel Midden-Oosten er, er zijn er natuurlijk kunstenaars... die met hele gevoelige thema's bezig zijn. En, uh, die, en vooral in Iran is dat natuurlijk veel het geval... Uh, waar ze toch een beetje in de underground moeten werken. Ja. Uh, veel andere uh, kunstenaars gaan ook een ballingschap... Uh, om daar verder alle vrijheid ja. voor, voor te kunnen werken. Maar, maar er is eigenlijk wel redelijk veel vrijheid... ten opzichte van uh, 10, 20 jaar geleden... Uh, ja. voor kunstenaars om het soort werk te maken wat ze Precies, willen in die landen. Dat, dat is natuurlijk het verrassende. Je bent ben kenner van moderne kunst uit het Midden-Oosten... maar ook deskundig op het gebied van internationale betrekkingen. En dan ligt de vraag voor de hand... Ja, hoe, hoe is de positie van die kunst in die wereld... ten opzichte van begrippen als democratie en vrijheid... anders dan wij denken? Uh, ik weet niet of het heel erg anders is. Uiteindelijk is uh, dat natuurlijk de kracht van, uh, van de beelden kunst. En dat zie je ook in zo'n tentoonstelling, hoop ik. Dat er toch een soort universele taal uh, gehanteerd ja. wordt. Hè? Van, uh, waar we ons allemaal in kunnen terugvinden. Maar het is wel zo dat, ik, uh, dat kunstenaars al dat ik, toch een voortrekkersrol hebben gespeeld... in het uh, duiden van veranderingen in de samenleving en de cultuur... Die, uh, die de afgelopen jaren heel snel gaande zijn. Ja. En die hebben natuurlijk ook geleid tot deze golf van, uh, van, uh, van revoluties. Maar ja, De vraag die eigenlijk opkomt is, als je dat allemaal ziet... Uh, hadden wij de, de Arabische lente kunnen zien aankomen... als we beter hadden gelet op de beeldende kunst uit die landen? Nou, ik denk wel dat als heb jij je... het zien aankomen? Nee, ik heb het ook niet zien aankomen en helemaal niemand. En, en als we al dachten dat er, hè, dat, er, dat er opstanden zouden komen... hadden we nooit gedacht dat het in Tunesië zou beginnen. En ook niet dat het in Egypte zou doorgaan. Ik nee, nee, wil Syrië, er nee. uh, was een iets meer voor de hand liggende kandidaat. Nou, Iran had natuurlijk ook al een soort uh, gefaalde ja. poging uh, twee jaar geleden. Maar uh, ik denk wel dat als je kijkt naar de kunst, dan zie je inderdaad wel dat, er, dat, die, dat die samenlevingen een hoog uh, rap tempo aan het veranderen zijn. Terwijl die regimes waar ze mee leefden, die waren gewoon totaal statisch. Ja. He, dat was in heel veel gevallen he, al 30, 40 jaar gewoon dezelfde president of in ieder geval hetzelfde regime, dezelfde klik aan de macht. Ja, dat, uh, dat, uh, dat kon niet meer op een gegeven moment. Nee. Er moest gewoon verandering komen. De exposerende kunstenaars, ik heb het even opgeschreven... komen uit saoedi arabië Irak, Pakistan, Bangladesh. Dat zijn nou niet precies de landen en Egypte. die voorop lopen. Wat? En Egypte. En Egypte, ja. ja. Maar de anderen zijn niet de landen die voorop lopen... in deze nieuwe democratische ontwikkeling... Uh, of, nou, het speelt overal. En daarom denk ik ook dat het heel moeilijk was om voor iemand om te voorspellen hè, wat de volgorde zou zijn. Want, want die beweging, hè, die, die, die veranderingen in de samenleving, en ja. de cultuur, die spelen wel overal. En ook in Pakistan, ook in Bangladesh. Ja. En, uh, nou ja, we kijken nu allemaal naar de ontwikkelingen in Syrië. Hoe is het daar gesteld met de beeldende nou, kunst? Nou, Syrië heeft al heel lang een, een sterke beeldende kunstsector... Het uh, speelt ook mee dat, uh, dat uh, de, de, de regime dat nu uh, al heel lang Syrië regeert... een seculier regime is. Hè? Dus, geen, uh, dus wat dat betreft is er eigenlijk nee. al vrij veel vrijheid geweest altijd voor kunstenaars. Uh, ik ken niet echt heel veel Syrische kunstenaars die last hadden. Ik ben ook vrij, vrij vaak geweest om met, uh, met onderdrukking of repressie... er waren wel allemaal thema's waar je niet aan kon komen. Zoals... Nou, zoals uh, bijvoorbeeld het, uh, het feit dat de, de, de, de regime geleid wordt door Alivite. Al ja. Om maar iets te noemen, oh, ja, dat wil je echt zeker niet zeggen. Maar je moet er gewoon überhaupt niet aankomen aan de persoon van, uh, van Bashar al-Assad of zijn familie. Uh, er zijn natuurlijk en, wel meer thema's. Het thema van de islam op zich ook niet, hoewel het seculier is. Ik bedoel, nou, is er de vrijheid van discussie over de godsdienst? Uh, het is niet, er is geen to totale vrijheid in geen van die landen, maar... Maar je hebt, wel, uh, je hebt wel altijd een beetje ruimte. Marges. En het is interessant om te kijken, als kunstenaar natuurlijk... hoe, hoe je ver je die marges gebruiken. kunt oprekken. Ja. Ja. Ja. En u hebt zelf een geruime tijd in Afghanistan gewerkt, heb ik mm -hmm. begrepen. U was daar onder andere ten tijde van het kapotslaan... van die, van die eeuwenoude Boeddha-beelden. Ja. Wat ja. zegt dat voor het kunstklimaat in zo'n land? Ja, uh, dat was onder de Taliban, hè? Ja. En uh, hebben ze nog... Uh, ja. Dat was echt een uh, dramatisch voorval, maar, maar, maar het was in feite een soort symbool voor een moreel failliet van, de, van die Taliban, uh, dat Taliban bewind. En ik denk ook dat daar echt het begin van de einde was voor de Taliban. Ja. Omdat alle steunen uh, onder hun eigen bevolking ook wegviel. Omdat het waren gewoon nationale monumenten. Er zijn geen boeddhisten in Afghanistan. Er was, was geen, nee. geen religieuze polemiek achter. Maar nu is dat Taliban bewind uh, weg. Leeft daar ook weer een klimaat voor de beeldende kunst? Of ja, dat... het leeft op. dus uh, Het he, is heel interessant wat er gebeurt voor in de faculteit van uh, beeldende kunst... Van, van de, Universiteit van Kabul. Ja. Uh, er zijn ook... Uh, wat ook interessant is om te zien hoeveel Afghanen... die voor de uh, kunstscholen hebben gedaan... in Duitsland of uh, Amerika... terug zijn gegaan naar, naar Afghanistan... en daar nu uh, werk proberen te maken. Ja. Er komt een redelijke grote aanwezigheid van Afghanistan... Oh. in de volgende documenta. Hè, er, wordt, uh, er is een hele team van ja. Afghanen... die daar aan werken in Kabul... en in Afghanistan, dus... Uh, dus het, het is wel echt aan het opleven. En, uh, ja, en die vrijheid die, die, die ze nu hebben in Afghanistan. Je kunt heel veel zeggen over het regime, heel veel kwalijk ja. zeggen over het huidige regime. Maar er is wel gewoon heel veel vrijheid. Ook voor de media en ook voor de kunstenaars. Oké, okay, dank Robert Kluijver. Voor wie een indruk wil krijgen van moderne beeldende kunst uit het Midden-Oosten, het adres is Hoogtekadijk 17 in Amsterdam. Ja, dank je wel bij Baarsprojecten. Ja, ja, baars. Het is vijf voor twaalf. De Amerikaanse president Obama begint morgen aan een zesdaagse rondreis door Europa. Eerste stop, Monigol, Ierland. Ja, mm, Monigol. Want dat is de geboorteplaats van zijn bedbed over grootvader. Willem Post, goedenavond. Goedenavond. Wie was die voorvader van Obama? Ja, dat was een, een schoenmaker die uiteindelijk naar Amerika vertrok... En dat is, dat is natuurlijk toch wel <gif> belangrijk nieuws voor de Obama-mensen. Want zo kun je toch de Ierse link uh, leggen. En ja, Obama koketeert daar wel een beetje mee aan de vooravond van dit, uh, van dit bezoek aan Europa. Want vergeet niet, 35 à 40 miljoen Amerikanen stammen van de Ieren af. En ja, het is ook al een klein beetje campagnetijd. Dus daar uh, wordt veel uh, tijd voor ingeruimd in het programma in Ierland. En, het is een dorpje van, of een gehucht van 298 inwoners, maar met twee pubs, en diverse, hele, hele verre familieleden duiken nu op. En er is een soort van familiereunie ook in oh, dat ja. dorpje. Ja, Obama heeft er dus belang bij, neem ik aan, om die Ierse roots te benadrukken. Ja, ik denk het wel. We hebben natuurlijk het enorme gezeur gehad over dat geboortecertifikat in Amerika. Ja. Hè? En uh, nou, dan is het altijd wel aardig om te laten zien dat je in dit geval van je moeders kant... Ja. Uh, afstand uh, van, van deze mensen. En het is ook een prestigieus instituut in, in Dublin, een genealogisch instituut, wat dit heeft bekendgemaakt. En uh, ja, nou, dat, dat geeft dan enig gericht. Veel, deze... veel Amerikaanse presidenten gaan, uh, gaan op zoek naar hun roots, toch? Ja, dat is een, ook wel een beetje een Amerikaanse sport. Hè. Het is een vrij jonge natie, een immigrantenland. En dan is het al aardig om te zeggen waar je vandaan komt. En nou ja, John F. Kennedy was de eerste. Uh, Ierse, Amerikaanse president. Die, uh, uh, die een bezoek in 1963 bracht aan uh, Ierland. en. Uh, nou ja, ook de Ierse Bijbel gebruikte bij zijn uh, inauguratie. Ja. En, en daar dus ook wel heel erg mee koketteerde. Ja, uh, Kennedy de Ier. en Obama de Ier wordt al een beetje gezegd nu. Hè. Zijn er ook geen Nederlandse roots van presidenten? Bijvoorbeeld van Obama? Ja, dat is. Uh, nou weet je, anderhalf jaar geleden was al eventjes. Uh, het, het verhaal van. Uh, Misschien heeft hij wel Friese voorouders. Omdat, Obama. Uh, ja. ja. Weet je dat verhaal wat in de Nederlandse pers even opdook? Ja. Uh, want want uh, nou ja, dat zou dan een verbastering inderdaad zijn van Obama. iemand die naar Kenia is vertrokken. Dat zou dan via vaderskant weer familie zijn. Want uh, dat, kun je, dat kun je wat naam betreft iets meer voorstellen. Maar dat, dat, dat lijkt toch wel heel erg op een fake verhaal. Nee, maar deze, ditzelfde uh, instituut in Dublin heeft nu gezegd. Uh, ja, Obama heeft ook nog uh, Vlaamse of Hollandse uh, voorouders. Nou, en dat betekent dus... Ja. Uh, <laughs> dat en ook in de Vlaamse pers die <laughs> al gezegd wordt van... Ja, het is Obama de Vlaming. Ah, ja. Zo wordt het overal opgepikt. Ja. Een rijke bron voor Roets. Dankjewel Willem ja. Post. Tot zover over de rondreis van Obama naar zijn Roets. Dit was met het oog op morgen. Morgen presenteert Lucella Carasso... en ik eindig met een gedicht van Eva Gerlach. Mijn vader was een heer in een ver land. Hij belde nooit meer op, hij wou daar blijven. Ik schreef zijn naam met balpoint in mijn hand. Toen hij mijn vriend was, kon ik nog niet schrijven. Ik wist nog hoe hij me op mijn schouders droeg... en hoe ik me vasthield aan zijn grijze benen... en hoe hij zei, ik moet wat van je lenen... als hij mijn spaarvarken aan stukken sloeg. Goedenacht, vrienden...